Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een KLM-vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt op Schiphol. Het toestel was op weg naar Rio de Janeiro, maar kreeg al snel te maken met een technisch probleem. Na zo'n 40 minuten werd er boven België daarom een noodmelding gemaakt. Het vliegtuig is toen omgekeerd en even later veilig in Amsterdam geland. De passagiers zijn volgens KLM ook niet in gevaar geweest... en kunnen later vandaag met een ander vliegtuig alsnog naar Brazilië. Klimaatactivisten wilden vandaag de langste menselijke ketting in Nederland ooit maken. Het doel was om 150.000 mensen hand in hand te laten staan langs de hele Nederlandse kust... ...om zo'n ketting van 200 kilometer te maken. Is niet gelukt? Er kwamen zo'n 30.000 mensen op de actie af. Op het strand van Katwijk was het druk, is te zien bij de lokale omroep. De aarde warmt op en we doen nog onvoldoende om dat tegen te gaan... ...terwijl de technische mogelijkheden er wel zijn. En uh, ik denk uh, jong en oud verenigd. Een hele positieve, lieve actie. Ja, daarom doe ik mee. Alle deelnemers hadden rode kleren aan om zo een rode lijn te maken. Ook het Nederlands elftal heeft vandaag een beetje weekend. Vanmiddag trainen ze achter gesloten deuren voor de laatste groepswedstrijd dinsdag tegen Oostenrijk. Een gelijkspel is dan genoeg voor een plekje in de achtste finales. Maar voor de versie van Dijk heeft er alle vertrouwen in. We willen elke wedstrijd die we spelen winnen. En je hebt een plan om dat hopelijk uit te gaan voeren. En dat, dat zullen we in deze komende twee dagen... Gaan, gaan trainen en, en, en, en ja, dan moeten we klaar zijn om, om die wedstrijd te, te gaan winnen. Die wedstrijd is dus dinsdag. De laatste ronde in de groepsfase betekent ook even afkicken voor voetbalfans. Iedere dag zijn er nu twee wedstrijden tegelijkertijd. Vanavond om 9 uur is dat Schotland-Hongarije en Zwitserland-Duitsland. Het weer volop zon en zo'n 24 graden. Er en der wel wat wolken, maar die trekken langzaam weg. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon en elke dag ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, een bad romance. Ja, wie hebt dat niet gehad? Hey, jij, Benno? Een bedromens. <laughs> ja. De, de nodige vrees ik. Uh, ja, dat, ja, nee, ja, was ook mijn eigen <laughs> schuld hoor. Ja. Ik, ik zal niemand de schuld geven. Ja, hier op het skipark Zandvoort uh, kijken wij. En tenminste voor mij naar rechts en dan zie ik Rob Harms. En achter hem wordt de historische Formule 2 gereden. Een ja, race van uh, 25 minuten. En dat is uh, kort, rond kwart over vier denk ik afgelopen. Ja, we lopen iets uit uh, omdat... Uh, uh, historische formule 1, dat uh, hadden we een code rood. Ja. Door een, uh, ik dacht, wat was het ook alweer? Uh, Renault een crashen in de... Geerlaag, ja. Een crash in de ja Als je de bandenstapel in gaat, is het klaar, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dan is het weer puinruimen. En dan moeten de vrienden van de OCA dat allemaal weer uh, een beetje wegslepen. En uh, baan schoonvegen. Dat zit er, hebben we er nog niet eens over gehad. Maar uh, hoe schoon moet een baan eigenlijk zijn uh, voor racerijen? Nou, uh, redelijk schoon. Het ligt een beetje wat erop ligt. Kijk, als er een beetje grind hier en daar ligt, dan wordt de wagens wel weggereden. Ja. Maar olie is natuurlijk nooddon en dan kom je in één keer op ijs terecht. Dus als er een beetje koevenstof, olie of dat soort dingen, moet het eerst even opgeruimd worden. Dat ja. moet echt wel van de baan af. Dan wil je met slikse banden daar niet overheen rijden, dan heb je gelijk geen grip meer. Ja. Maar een beetje grind hier en daar, jongens, veeg het een beetje weg klaar. Dat ja, de, precies. Dat wordt wel, dat wordt wel weggereden. Ja. En die historische uh, formulewagens, uh, in hoeverre rijden die op sliks? Uh, nou, een heleboel wat nu rijdt bijvoorbeeld rijdt op slikste Formule 2. Maar je hebt ook de Formule Junior-klasse, die hebben een soort Dunlop Racing Tire, heet dat. Dat is een band met een, een soort, uh, ja, toch wel een groef erin. Maar... Rij je bijna striks hoor. Dat, uh, daar kan je enorm lang mee doen. En uh, de rest eigenlijk uh, wordt bijna alles op, uh, behalve de hele oude race series, uh, wordt alles op striks gereden. Dat is uh, oh. natuurlijk het, uh, uiteindelijk het beste, want je hebt gewoon het meeste grip natuurlijk. En uh, wat kost zo'n bandje? Ja, dat ligt een beetje aan, maar voor, voor, we hebben hier de Formule 2 rijden, dan moet je rekenen op een setje ongeveer. Uh, vier nieuwe banden ik denk rond de 16, 1800 euro, dus dat is best serieus geld. Kassa. het is kassa. Ja. En ik denk dat ze drie setjes banden er doorheen er houden in zo'n weekend. Dus Doe maar. dat is best wel. Ja, dat is, banden zijn altijd de grootste kostenposten, wel een beetje in die historische racerij. En zo zeker die Formule 1 banden kosten. Die zijn op breder, nog grotere dingen, kosten nog meer. Dus dat is altijd wel een, een, een sluitpostje waar je van zegt: dat moet je aan niemand gaan vertellen. <laughs> ja, dat is heel heel heel, heel kort. Wordt niet overgeproden. Ja, ja, ja. wordt niet overgesproken. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> maar goed, de de, in de, bij de commerciële Formule 1, daar zit natuurlijk uh, die ba bandenfabrikanten, die hebben daar natuurlijk ook een, een rol in, en uh, in de zin van de, de ontwikkeling natuurlijk, maar waarschijnlijk ook in sponsoring. Nou, ook sponsoring. Ik denk Pirelli, uh, zeker in de Formule 1, enorm veel geld in die Formule 1 pond om die naamsbekendheid te krijgen. Ja, precies. Ik heb geen idee wat de teams uiteindelijk moeten afdragen, want de teams zorgen er ook voor dat Pirelli zijn banden kan ontwikkelen. Ze dus hebben testdagen met die banden, uh, Pirelli heeft geen eigen Formule 1-auto waar ze mee doen, dus ze moeten die teams vragen. Uh, ik heb geen idee. wat de uh, ik, ik, je, kan nooit, je krijgt nooit te horen. Wat uiteindelijk de teams uh, uh, afrekenen. banden. Het lijkt me sterk dat Pirelli het helemaal bekostigt. Want dat is wel een heel kostenpostje. Ja. En uh, ik weet niet of je daar zoveel straatbanden extra gaat, uh, gaat betalen. Ja. Uh, maar het is wel zo dat. Uh, ja, de 1-teams krijgen we ook maar. Gelimiteerd aantal banden per weekend. Hè. Ze krijgen er zoveel van die. Ze moeten voor aangeven wat ze willen hebben. Uh, misschien krijgen ze ze gewoon. Dat zou heel mooi zijn. Uh, er is eigenlijk nooit een goede uitspraak over geweest. Tenminste ik heb hem. Nooit gehoord van wat uiteindelijk het kostenpostje daar is. Ah, okay. Maar reken maar met de ontwikkeling dat die banden. Serieus, echt uh, serieus even uh, geld kosten volgens mij, dus kun je even heel snel naar, jij moet naar rechts kijken links kijken, hebben we een safety car? Kan je op de borden kijken? Volgens mij wel. Ja, oh, we hebben een safety car okay. in de Formule 2, dus ook daar is het weer ergens rommel, <laughs> zullen we maar zeggen. Ja, ja we toch? hebben een heleboel camera's op de bochten, we gaan dat eens dus even analyseren. Maar nog even over die banden, ja je zegt het inderdaad, Pirelli die uh, uh, kan dat nooit met straatbanden uh, terugverdienen. Uh, het zal wel een beetje naamsbekendheid opleveren, maar wie... Uh, geeft hij nou om de naam van zijn autobald? Is, is, is, nou, ik, ik, ik zou echte liefhebbers wel. Oh, okay. <laughs> Laat het zo De huistuin, keuken, uh, zeg maar, nou ja, uh, lease en Tesla rijden, die zullen er niet om geven. Nee. Maar echte autolieven schreven toch wel echt heel degelijk uh, wat om een uh, autobandje. Nou ja, dat dus, was uh, populair. Zeker in het hoge segment. Hè. Kijk, je moet ook zo zien, een uh, autofabrikant, maakt niet uit wie het is, hebben we natuurlijk ook contracten met gewone echte uh, autofabrikanten. Dus uh, zo'n bandenfabrikant krijgt een contract. Ja, en dan uh, zegt op een gegeven moment, uh, Porsche zegt ja joh, wij willen alleen maar banden van Michelin onder Auto's. En dan praat je natuurlijk wel over heel veel geld. Want ja, er zitten een keer 400. Hè? En uh, zo is Pirelli dat natuurlijk ook met een aantal merken. Maar, uh, Ferrari heb ik heel lang op Pirelli's gezien. Lamborghini heel lang op Pirelli's. En uh, ze proberen elkaar daar toch in af te troeven. En dan is die naastbekendheid natuurlijk helemaal niet zo heel uh, verkeerd natuurlijk. Nee, nee, nee. nee precies. Dus, uh, maar ja, het gaat uiteindelijk om de kwaliteit. Hè? Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit. Ik denk niet dat de formule, huidige Formule 1 nog uh, iets te maken heeft met een uh, dat ze zeggen... nou, wij de constructie van een band gaan wij daardoor verbeteren. Ik denk dat dat te ver uit elkaar is getrokken. Maar ja, marketing, het is allemaal het naampje halen en uiteindelijk hoop je dat daardoor iemand dat toch die Pirelli-banden gaat kopen. Ja, ja, ja. En dat, dat heb je met andere merken ook. Daarom heb je ook uh, andere merkencups die ook maar op één band type band rijden. Weet mm. je. Ik moet wel zeggen, de tijd uh, en daar weet bijvoorbeeld Kees van de Gint kan er heel veel over betalen. Je hebt natuurlijk heel de tijd gehad dat uh, ook Michelin in de Formule 1 zat en andere bandenfabrikant in de Had je echt een bandenoorlog? Die hebben we echt gehad, hè? Met ook wel ellende bij een Grand Prix van Amerika, waar op een gegeven moment uh, iedereen weer teruggetrokken, en nog maar zes auto's aan de start stonden voor de veiligheid. Die, uh, dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar die bandenoorlog vond ik wel spannend, want ze maakten elkaar wel helemaal gek, hè? <laughs> dus, uh, ja, En ja. daar was het ja. echt wel een beetje dat ik denk van, ja jongens, die, die hadden een bandje, die ging op dat circuit niet, maar op het andere circuit ging die wel heel goed. Ja ja ja, ja, ja, ja Dat ja. is nu natuurlijk wel een beetje minder. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, het is alweer de strijd minder, dat is een beetje jammer natuurlijk. Ja, ja, ja, ja maar ja. Ik, ik ben altijd een beetje... Uh, ik vind de Formule, Formule 1 op het bijvoorbeeld, waar je zit te kijken, te veel regels. Ja. Uh, uh, bijna een race geworden, zullen we maar zeggen. Dit is wel mooi voor het publiek, want auto's komen dicht bij elkaar. Maar Formule 1, zoals we vanmiddag zagen, gewoon met die historische Formule 1, met het jaar jaren 87, alles mocht. Hè? Ja. En uh, goed, Inderdaad, de wedstrijden waren niet spannend. Want nummer 1, 2, die zaten in dezelfde ronde. En nummer 3, 4, 2 ronden daarna. Hmm. Ik kan niet zeggen dat die wedstrijden spannend waren. Maar het was wel een mooie tijd. Want er werd in een schuurtje werd er echt een auto in elkaar geknit. Tot waar je toch probeerde vooraan mee te rijden. Ja, ja, ja. En dan, die ja. tijd is wel een beetje voorover, he ja, ja, ja. over, helaas. Ja. Goed, dan bekijken we even. Oh, we hebben even geen, uh, geen standen. Dat is nou vreselijk jammer. Ja. Maar goed, geeft niet. Uh, wij gaan even uitzoeken hoe dat zit hier op het circuit van Zandvoort. We dus hebben weer uh, wat, wat gevlacht. Ja. En, um, en nog lekker muziek hier. Ja, dat doen we met uh, Jamie's Column. En uh, ja, we hebben Don't Stop The Music. Oh, nou, dat gaan we zeker niet doen. Nee. It's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 But I wanna continue it please don't stop the please don't stop the music I wanna take you away let's escape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 We're hand in hand, just a chance. Now we're face to freeze, Cause I wanna take you away. Let's escape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 Dan een rehab van Amy Winehouse. Het ja, vervlogen tijd alweer. Ja, Benno. Ja, nou, vervlogen tijd. Moet je horen, dat, is, dat sluit naadloos aan al wat nu op het circuit van Zandvoort aan het rijden is. Dan, ja. dan uh, kijk ik ook weer even met mijn uh, schele linker ogen naar uh, Rendel. Naar want het is, een, het is me toch een naam. Het is een speciale club. Het is een club. DVSCC. En dat staat, Rendel, voor. Geen idee. Geen idee. Het zijn, laten we het zo zeggen, peperdure die er nog wat denkt is. Het zijn oude mannetjes in de haal. Ja, heel oude, oude mannetjes. Het <zacht> is de Dutch vintage... Uh, spreek het goed uit. Uh, sports Car Club. Dat is een beetje die ITCC van jou. Dat is ook allemaal van Young Timers. Ja, en ja de... Young Time uh, Toolkit. Ja, dus ja, Dutch ja. Vintage Sports Car Club is er zo. Ja, ja, ja, ja, die ja. hebben ze wel met heel veel borreltjes uh, Ja, bedacht, tuurlijk. heel veel borreltjes En dat heeft als doel eigenaren van sportieve vooroorlogse automobielen de gelegenheid te bieden. op een recreatieve manier te genieten van hun sportcars. En inmiddels heeft deze club een stevige positie verworven in de Nederlandse klassieker. The <laughs> cultuur en is ze uitgegroeid tot een club met grote verscheidenheid aan automerken en types. Nou, dat is toch hartstikke leuk, hè? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, eh, er rijdt wel heel mooi spul rond. Door, eh, als je dat ziet, uh, met van Bugattis tot en met ja Elvis uh, Lagondas, komt nou net een Lagonda voorbij. Ja, uh, wel, uh, jongens, het is wel heel mooi. Maar ja, auto's werden vroeger toch, werden toch wel toch al veel mooier gebouwd. Welk ja, nou ja. ja er, er, wordt, er werd echt aandacht aangeschoken en een beetje aan aan uh, hoe het smolder zal ja. ik maar zeggen. Ja, gewoon met alle Chrome en die hele grote ja, sportschermen ja, en ja. ja, dikke motoren hè, vaak zes cilinders, acht cilinders erin. En dat werd dan in een carrosserie gepropt dat je denkt: Nou ja, een auto pet is groter, zullen we maar zeggen. Ja. En dan komt er net het lijkt wel een T-fort wat voorbij komt. Ja, een, mo een mooie tijd, smalle bandjes uh, of soms ook wel veel vermogen. En die auto's hadden soms ook wel 300-400 pk hè. Uh, met hele grote motoren van 6-7 liter. Ja, uh, laten we het zo zeggen: voor de mensen die geketen stonden op het strand, dat is niet heel erg miljoen bewust wat die rondrijdt, maar het is wel heel erg prachtig. Ja, ja, ja. ja ik heb hier een uh, uh, 1934 Lagonda M45 met uh, 4500 cc, dus ja. het uh, dus, uh, zijn wel getallen. Hè? Dat zijn zuigers, ja. dat zijn grote bloempotten op je tafel. Als je hieruit ja, haalt. ja, ja nou, dat ja, zijn ja. echt hele grote jongens. Dat dus, ja, is fantastisch, is maar fantastisch. goed. Ook, ook gewoon kleine, uh, het kan ook minder hoor. Gewoon een Austin uh, Monoposto uh, van 750 cc, dus uh, dat ja. is uh, het is wel een enorme verschijnenheid. Er werden er blijkbaar zo ontzettend veel uh, in verschijnenheid auto's gebouwd in ja, in die tijd werd er enorm veel verschijnenheid. Zeker in landen als Engeland, Frankrijk... ook Duitsland, maar ook Italië werden... dan heb je natuurlijk de beroemde Alfa Romeo's... P1 en dat soort dingen heb je allemaal gehad. En enorm verschijnenheid in auto's... in Europa. Het was echt... de, de begintijd van de echte auto's. Ja, en ja. met deze auto's werd het natuurlijk ook... serieus gereest. In die tijd had je echte... straatraces, Parijs, Roubaix... van Parijs naar Madrid... en Milaan... nou, verzin het maar. Ze gingen overal heen. Je hebt later natuurlijk de beroemde... De Mio Miclia en de Targa Florio gehad. Uh, maar er werd ook met dit soort auto serieus hard gereden op onverharde wegen. Hè? Ja. Het was geen asfaltweggetje. Het was gewoon zandpaden waar ze overheen gingen. Dus het waren ook sterk gebouwde auto's. Stevig gebouwde auto's. Ja, en, en uh, ja, oké. Okay. Dan had je een wedstrijd van 500 kilometer. Moesten ze tien keer uh, moesten ze sleutelen. Maakte niet uit, maar ze kwamen wel aan. Ja ja ja, ja, en ja, ja, ja, ja. Dat ze nu op Zandvoort kunnen rijden. Ik vind het altijd prachtig om dit soort wagens Laat zo zeggen. Ik vind het prachtig om de mensen... Je ziet de mensen in die auto echt genieten. ja. Je ziet ze gewoon echt gaan. We kunnen eindelijk het een keer serieus uitlaten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En, en de sporen geven. Ze komen echt. Hoe komt met zo'n grote smile ja. op het gezicht? Ja, dat, dat vind ik. Dan kan je ook echt genieten van je auto. Ja, nou inderdaad. Je had het over een auto van, van 8 liter. Hier een 1911. Een, een Nox R van 7500 cc. Dat is 7 uh, liter motor, hè? Ja. Is niet en ik ga je vertellen: die rijdt niet 1 op 20. Dat gaat nee. niet lukken. Ja, die, die, die, die rijdt nou 7 op 1. Zullen we daar maar ophouden? Dat, uh, dat, ja, dat zijn wel, maar het zijn echte motoren. Techniek van... Uh, dat vind ik nog veel 1 op 7. Ja, ik, ja, nou, ik, ja, ik, ja, 7 op 1. Dus 7 liet op 1 kilometer. Oh, daar ja, op ja, halen. ja, ja. We gaan het allemaal om ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Je ja, hebt gelijk, ja. Ja. Nee, ik, ik moest net lachen. Ik, ik zat net even vanmiddag met Matthijs Bakker te praten. Die reed bijvoorbeeld in die Dodge Viper. Uh, een van die heel snelle Viper's die, die reed. En die hadden gisteren een groot probleem gehad, omdat ze hadden veel te weinig getankt. Want ze hadden in het half uurtje, hadden ze de bijna 80 Diet er doorheen gestoken. Zo. Dus, <laughs> uh. Ik geloof niet dat je die door de APK-kuning komt, eh, FCO. Maar het, het, dat, dat gaat er wel doorheen bij zo'n racemotor. Dus het is natuurlijk enorm. En het verbruikt best wel een beetje. Ja. En ze hadden nu maar voor de zekerheid maar 100 liter in de tank gestopt. Dan zat je vol. Ja, prachtig vind ik dat. <laughs> ja, dat doet me denken. Dat we, we hadden vroeger de, bij de ambulance dienst ambulances uh, ambulances van het merk Chevrolet. Uh, ja, met Buf. de acht cilinder erin. Ja, acht cilinder. En, die, uh, en ik had eens een keer een avonddienst. En ik moest hem voor de avonddienst aftalen. Collega was vergeten, en ik moest hem na de avonddienst ja, afdenken. Dat dit allemaal keurig genoteerd Dus zodoende kon ik het verbruik uh, berekenen, nee. Eén op één. Ja, ja, ja, ja die gewoon ja, in zijn oude 7-let, dat kleine neusje die die ambulance die mooie. Ja, dat uh, ja, dat was serieus. Uh, ja, dus... zijn heel veel mensen die hebben later een camper van gemaakt van dat soort auto's. ja. Hebben we wel spijt gekregen. Maar als je dan in Zuid-Spanje reed, dan was je toch een stukje. waar de kosten kwijt, zou ik ja. zeggen. Ja, ja. Nou, volgens mij. Maar de politie reed vroeger ook in de C10, Chevrolet C10. Oh Ja, ja. ja, ja, ja, ja zeker ja. wel ja, ja, ja. Rotterdam sowieso be, ja, Ik ben Amsterdam, maar in Rotterdam weet ik race Daar zijn die hele grote pick ja, ja, ja, ja. Absoluut. Ja, je je hoorde ah, ja. ze Suburbans. al van ver aankomen Je kon op ja. tijd wegwezen Als ja. ze ja. aanhoorden komen Op de politie ja, ja, ja. <laughs> Geweldig, we gaan terug naar muziek hè. Ja dat doen we met uh, Kate Ryan En I Surrender Beleef het live mee, live vanaf het circuit Dit is Race Radio Alleen op ZFM Was de muziek al op? ineens was alles voorbij. En, nee, dat was Weet je wat bijna ook bijna voorbij is? Ja, deze uitzending. Ja, nou ja, ook. Maar uh, dit is de laatste ronde in ieder geval van de Formule 1-race in Spagola. En uh, ja, gaat wel reden. Rendel, ja, uh, verstapje. Ja, uh, zo te zien. Twee, twee seconden moet hij gaan redden. Ja. ja, ja, ja, ja, ja of hij ja, ja. moet nog heel erg domme dingen doen. Maar uh, Max en domme dingen, dat gaat niet samen. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, precies. Nee, nee. nee, nee, nee. Dat is ja, allemaal keurig regel. Weer eentje. hè? Ja, weer eentje. Weer eentje, jongen, jongen. Kan niet bijschrijven. Ja. Ja, dus dat laatste is ronde. En, uh, en daarachter is het eigenlijk. Uh, ja, nou, ja, Max komt al de laatste. Hoe komt volgens mij? Het is al klaar. Ja, het hoor. Het is klaar. Ze staan alweer met die vlag te zwaaien. Gewoon, uh. En Norris is er nog bijgekomen. Nou, ik denk dat hij mocht komen. Dus, uh, ja, er zijn uh, twee vriendjes weer op het podium. Ja. Nou, leuk toch? Hè? Ja. Vanavond weer in de kroeg. Ja, en, en even kijken hoe Hamilton reageert. Want die, uh, ja, die is. Even kijken. Dit is volgens mij Sainz en Russell die we hier van beeld zien. Die zijn ook nog even knokken. En helemaal tot netjes derde. Dat is ook wel een tijdje terug jongens. Dat hij weer uh, ja. uh, gaat lachen waarschijnlijk. En wij deden er nog in het begin heel erg lacherig over... toen jij opmerkte van ik hoop dat het gaat regenen... maar we zagen wel behoorlijke donkere wolken daar Ja, ja, ja. Het is een dag later waarschijnlijk. Dan. Ja. Ja, het, is dag later. Ja. Ja, het is een dag te vroeg. Ja. Nou ja, de Formule 1 in Spanjola is voorbij. En uh, wij gaan hier op het circuit van Zandvoort nog wel even door. Want daar gaat, uh, hebben ze altijd een ongelooflijk programma... met de uh, historische Grand Prix... En dat duurt wel tot... Uh, nou, ik dacht iets voor half zes. Dan zijn wij ook al thuis, uh, Fred. Dan zijn wij al thuis, ja. ja, ja, ja. Dan, uh, dan hoop ik dat moeder de vrouw met eten uh, klaarstaat. Ja, ja, hoop ik ook voor jou. Als je niet kan koken, is dat wel fijn. Ja, ja. Goed is maar weer muziek. Uh. Ja, dat doen we met Mika. En, uh, ja, Blame it on the girl. So I was sitting there in the bar and this guy came up to me and he said, My life stinks. And I saw his gold credit card and I saw the way that he was looking at people across the room. And I looked at his face and, you know, quite a good looking face. And I just said, Dude, your perspective on life sucks. He's got a look books take pages to tell he's got a face to make you fall on your knees he's got money in the bank to think and i guess you could think he's living at ease like love is on the open shore what's the matter when you're sitting there with so much more what's the matter while you're wondering what the hell to be are you wishing you were ugly like Father but you know he's dead Blame it on the girls Blame it on the boys Blame it on the girls Blame it on the boys Life could be simple but you never fail To complicate it every single time You could have children and a wife A perfect little life But you blew it on a bottle of wine Like a baby or a stubborn child What's the matter of Stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it. I want it when I don't. Tell myself I'll stop every day, knowing that I won't. I got a problem, and I to do. even if I did, I don't know if I would quit, but I. Don't So strung on you. Me. Lekker muziek, ja, ja dat is helemaal goed. Uh, nou, even kijken. Het is, is 16.40 uur. Precies, de Formule 1-wedstrijd is afgelopen. De winnaar is bekend. We weten het wel, maar we gaan het niet vertellen. En, <lacht> en, en hier op het circuit gaan we nog even door. Want ja, het is rond half zes. Eindigt het hier pas in Zandvoort. En er wordt nog een race gereden door de Super60s Racing. Voorheen de NKHT-GT. Rendel, jij weet precies natuurlijk wie dat was. Ja, dat waren de historische touringcarsauto's Autos tot een beetje. 1966 volgens mij. Dus uh, wij tegenwoordig hebben ze, ze hebben toen een andere naam willen bedenken. Omdat het allemaal korter was en bekender. Dus het is super 60s geworden. Ja, Jongens, een waanzinnige klasse. Ja, een waanzinnige het, raceklasse. Hij is in 96 1996 opgericht. Ja. Als Nederlands kampioenschap voor historische toerwagens en GT's. Ja. En uh, vandaag is het geëvolueerd in een reeks wedstrijden in binnen en buitenland. Speciaal voor touring cars en GT's. Gebouwd tussen 1947 en 1965. Ja, en ze hebben een prachtig kalender dit jaar. Ze komen net van het circuit van Charade. Daar hebben ze de vorige wedstrijd gehad in Frankrijk. een van de mooiste banen van Europa. Eén grote rollercoasterij. ik heb vandaag een aantal jongens gesproken. Ik zei, hoe vonden jullie het nou? Mooiste circuit waar ik ooit op gereden had. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus, uh, uh, en nu Zandvoort. En uh, daarna gaan ze volgens mij, de volgende wedstrijd van hun is, in, is uh, weer in de Assen. tijdens ja. lijnse uh, GP Classic in Assen. En, oh nee, Brands Hatch. Ze gaan, ze gaan uh, 12, 13 juli gaan ze naar Brands Hedge toe. Dus, Oké. Okay. Uh, en de start is net, hè achter ons uh, gaat After het veld weg. Nou ja, kan je nagaan. Ik dacht dat het uh, elektrische auto's waren, maar goed, ja. voor het nou. is even wat anders. <laughs> klinkt, maar, uh, klinkt iets, hoor. E Even nog over die, uh, uh, die, die oudere auto's. Ik Zou ik me ineens af te vragen. Dan hebben we hier op het circuit natuurlijk die kombochten. Ja. Is, is dat een beetje te doen met zo'n oud autootje? Het is een ding uit de jaren 30 ja, nou, ik denk niet dat ze helemaal bovenin hangen, nee. <laughs> maar ze nemen wel een aanloop. Maar ah, vergis je niet, die auto's die gingen ook soms wel hard. Hè. De, de, de, uit, eigenlijk in de jaren dertig reden ze al 160, 170 kilometer per uur op die fietsbandwieltjes. Hè. Ja, kan je gaan. Nou dus, uh, door die grote vermogen, zo die grote motor hadden is ook best wel wat vermogen. En de, die jongens rijden best wel serieus hard voorbij, hoor. Dat je ja. denkt van, nou, oké. Okay. En dan hangen ze vaak helemaal uit de cockpit hè, in de bochten, ja. want uh, daar helemaal meehangen en dan denk van, <laughs> ja, held. <laughs> Zeker als je zo'n heel klein je T35 hebt, dan zit je echt met je kopje tussen de wielen. Ja. zit je tegen de, het asfalt. Ja, ja, ja. Het we lijkt we wel motorrace. motorreter. zijspan Ja, ja, ja. Ja, ja. We, ja is geweldig. Ja, fantastisch, nee. fantastisch. Is trouwens, he, Die zijspan. Uh, dus, ja, het, het gaat even door mijn, door mijn hoofd heen. Dat er niet zo lang geleden weer een, een, een, niet één of twee zelfs omgekomen, omgekomen zijn bij. Omgekomen in Nederland, hè. Daar is Hogeveen, kan dat? De stratenwedstrijd daar. daar ja, de ja, ja, ja, precies. Zoiets, ja. Het is niet mijn dingetje. Ik heb nee. één keer heb ik een uitnodiging gehad gehast tijdens een trainsdag om even in de zijspanbak te gaan zitten. En de halfwege rondje ik ben erin gezeten, halfwege rondje heb ik een schouderklopje gegeven. Ik heb pas in een bakje koffie. Levensgevaarlijk. <laughs> dat is. Die Levensgevaarlijk. Mensen, die, ja, die, bakkenisten, die zijn... De, die, nou, tussen de oortjes zit niks. Laten we nee, maar ja, ja, gewoon gewoon daar maar op. Ja, dat moet wel. Dat moet we wel. Ben, je bent gewoon levensmoer ja, in je levensmoe. ding. Ja. Gevaarlijk, heel gevaarlijk. Dus de, nou, dat is een, en een best veld, trouwens, wat we hier nu uh, voorbij zagen gekomen van. Die Super s uh, Racing. Ja, uh, over de 40 hadden ze er gisteren. Ik weet niet hoeveel er nu nog eens zijn. Dan gaat het natuurlijk best altijd wel het stuk. Maar ja... Nou, het bord is David, vol. Ja, het het, ja, het, het, het scherm zit vol. Dus we zitten mm. veel over de 30. Ja. Uh, ja David Hart, die, die op Tomic, met die Shelby Cobra G uh, Daytona. Echt een bloedmooie auto uit de jaren 60. Uh, die heeft op Tomic... Uh, heeft die, uh, ik weet niet of zo rijdt of hij achter het stuur zit die heeft op dat de, de leiding en daarachter zit uh, moet ik even kijken hoor die moet mijn brilletje moeten, moeten uh, Ford GT40 jongens het zijn wel de oude lamar auto's mm. die ook in dit veld gewoon voor vooraan rijden ja. en die da David Hart. dat is een uh, nou ja even uh, moet ik graven in mijn uh, autosport nou, een vastgoedondernemer uit de Rotterdamse haven laten we okay. het zo zeggen de halve ja. Rotterdamse haven is volgens mij van hem ja ja ja Maar, ja, ja. maar bekend in de autosportwereld bekende autosport heeft alles gereden wat de wielen heeft. Ja. Uh, rijdt heel lang al historisch. Heeft ook volgens mij Porsche's uh, Ferrari Challenge gereden. Alles wat je maar kan bedenken. R rijdt die man... Enorm autosport Ja. Die, ik zeg al, maar dat zijn van die mensen die plassen en poepen autosport en iets anders doen ze niet. En dat die, zoveel liefde in de autosport. Rijdt ook in de hele wereld overal, Samen met zijn zoon, Oliver. Die tegenwoordig ietsje mag, heel zag je zeggen, ietsje harder gaat dan Spa. Maar dan maakt niet uit. Nee, gewoon, ja, gewoon super, super, super, super, supermensen, superman. Veel te vriendelijk eigenlijk zeg ik wel eens. Maar. Enorme collectie mooie auto's. Uh, hij heeft dit, dit weekend volgens mij met verschillende raceauto's geschreven, verschillende series. Dus uh, heerlijk als je dat kan. Ja. Heerlijk. Dat ja, is ook een manier om uh, een weekend uh, uh, te racen, natuurlijk. Ja, als we verschillende auto's hebben, Verschill tuinieren ja, wil je er ook nee, niet. Dan moet je je wil je omkruid het Nee, dit is uh, de Al die mooiste. <laughs> Ik zeg <laughs> altijd tegen mensen: mensen vragen ze, auto'sport, wat is het dan? Ik zeg, jongens, iemand die met raceauto'tjes bezig is of daarmee aan het rijden is, wordt nooit een oude man op een bank. Houden dame of een oude vrouw uh, achter. Uh, ja, de kijk uit, hè? Ja, ze ja, ja, ja. uh, zijn altijd bezig. Uh, ik had net uh, Luc de Kok, uh, die rijdt nu ook trouwens over mee in een heel leuk lotus en En nog even tijdje met zitten praten. En Luc zegt ook, Rendel, ik ben 72, dit is het mooiste wat er is. En uh, bij, ons, uh, bij uh, over 2,5 weken uh, hebben wij uh, Walter Hofman rijden. Een uh, man die ooit Europees kampioen geworden is in de 350C motorfietsen. Nou, dat is op twee wieltjes, dan heb je ook geen uh, hersens. Mannetje kan amper nog lopen, rijdt in zijn McLaren. Volgende week, de ster, of over 2,5 weken, de ster van de hemel gaat zo verschrikkelijk hard. Is de wedstrijd klaar? Moeten we hem eruit halen? hem later pakken? 78 jaar hè? 78 jaar. Nou, heerlijk. Heerlijk. Gewoon geweldig. Geweldig. Dat is, ook, dat is het mooie van elke historische autospoort. Andere kant. Wij hebben onze Young Driver Talent Program. Wij hebben ook uh, gewoon uh, over 2,5 week jongetjes van 15 en 16 rijden. Zo. Die doen ook mee okay. in de historische autosport. Nou. We hebben met de, de ITC, hebben we daar een auto voor klaargezet, Een Renaultje 5. En die gaan daar gewoon in rijden. En, uh, want we willen de jeugd in de historische autosport hebben. Ja, ja. Dus uh, druk ja. mee bezig. Nou, we, we, we hadden... De leeftijd is, is geloof ik veranderd. Hè. Was, was voorheen was het altijd 18 jaar lang. Ja, maar tegenwoordig kan je een hoop uh, dispensatie krijgen van de knap, van de, ja. de, uh, de Nederlandse Autosportvereniging en Federatie. En uh, dit soort jongens mochten al met 15 jaar mogen zo achter het stuur zitten. En, en uh, ja, als je die kopjes ziet. En het mooiste is, ze hebben 0,0 angst. Als je die de hoek om ziet gaan met zijn auto, denk je nou echt niet. Gaan we echt niet doen. 0,0 angst. Dus uh, dat is prachtig. Ja, maar... Alleen, je moet ze leren met historisch materiaal te rijden. Want ze slopen ook nog wel een beetje de boel uh, ja, ja, dat bedoel uh, ik. Uh, het motortje van het genootje 5 werd door... Uh, door Mitchell, uh, Mitchell uh, van Dijk, uh, die dan uh, ook uh, over 2,5 week rijdt, werd op. Uh, Als serieus gesloten omdat hij verkeerd uh, schakelde. Ja, die, die zijn spelletjes gewend met flippertjes. Ja, nu heb je een ja. pookje in je handje. Ja. Maar uh, die kwam eruit en zei: Rendel, sorry, sorry, het motje heb ik kapot gemaakt. Joh, ik heb voor miljoenen lol gehad, kan me helemaal niks schrijven. Ja, ja, ja. <laughs> geweldig, geweldig ja, ja, is dat. Ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, we gaan nog naar één plaatje, stel ik voor Fred, en ja, dan uh, gaan we en, uh, afsluiten. Dan gaan we naar de, ja, we, we, we gaan uh, er eentje draaien van de safi duo En uh, vind Wie? ik een mooie afsluiten, de bongo-song. De bongo? De bongo. Bongo. bongo. <laughs> Dat is weer een... Uh... Een verend weekend hier. Het hier grappige vanochtend. was, uh, je draaide de muziek ja. in. Op dat moment uh, werd uh, Verstappen gehuldigd. En uh, we kregen een champagne douche. Ja, haha, maar en het <laughs> was een... Uh, jij zegt het, die champagne is wel te zuipen. hè? Ah, uh, die Ferrari Spanje, wat daar is, die is wel te drinken, ja. Ja, ah, ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, goed. Nou, wij gaan uh, afsluiten. Het zit erop. Het was, uh, we hebben in totaal met elkaar, uh, ik heb het uitgerekend, uh, volgens mij 14 uur radio gemaakt vanaf het uh, Kwiepark Zandvoort goed uitgekregen Ja, zeven ja, dus, ja, ja, ja, ja, is... uur per dag. Benno, uh, maar je ziet er ook wel echt oud uit nu. Ja, klaar. Ja, ik ben uh, tot het draad versleten. Ja, dat ja, aardig me. opgedroogd. Ik op, uh, op Branca word ik afgevoerd naar de Mickey's. Uh, maar wij bedanken van ZFM, ZFM, Zandvoort bedankt De directie van het ski Park Zandvoort uh, hartelijk voor hun uh, dat we, uh, box 7 mochten gebruiken. En uh, nou, natuurlijk volgend jaar hopen we er weer bij te zijn. Ja. En ondertussen gaan de ideeën voor uh, autosport uh, evenementjes op de radio gewoon door. Rendel bedankt. Jij ook. En uh, Het was weer hartstikke leuk. Uh, we, gaan, uh, en we gaan het vervolg geven. Dat is, uh... We hebben heel veel plannen heb ik gehoord. Ja, ja we hebben heel veel plannen. Leuk. Fred bedankt. Ja. En, en uh, natuurlijk uh, alle andere ja, mensen. Iedereen uh, en... die uh, heeft meegewerkt aan, uh, dit weekend aan uh, de, de of, uh, ja, hier op het circuit. Ja. Precies En uh, dat zijn er heel veel. Ja. Um, en met wat ga je afsluiten? Uh, ik dacht aan uh, Chakademus en uh, Plius en Teas Me. Oh, Oké. Okay. Ja. ja yeah, okay. yeah. Fijne avond allemaal. Hey, ja. Dankjewel. Goed weekend. Oh darling. Mm -hmm. This is floating like a butterfly. So charming.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 My soul, oh man, tease me, tell me lose control Oh man, your love is like burning fire in my soul Ranking or catching a big fish. Yes, you